12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Harde confrontaties bij ontruiming Gezi Park. Nieuwe president Iran spreekt van een zege op de extremisten. En minister Ploemen bezoekt stielindustrie Bangladesh. Het weer, wolkenvelden en zon. Het wordt 17 tot 21 graden. De zuidwestenwind neemt af naar zwak of matig. Morgen stroomt in de loop van de dag zeer warme lucht het land binnen. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er in de namiddag of avond een bui vallen... Het wordt 21 tot 28 graden. Dinsdag en vooral woensdag wordt het zeer warm 28 tot 33 graden. Even leek het alsof de Turkse regering zich wilde verzoenen... met de mensen die protesteren rond het Kezi-park... bij het Aksimplein in Istanbul. Maar vannacht ontruimde de oproeppolitie het park met harde hand. Correspondent Bram Vermeulen was daarbij. Hij zegt, uh... We staan in brand. Zo, zo, het, het is zo erg het gevoel. We hebben het gevoel als we in brand staan. We hebben alles uitgetrokken. Ja, deze jongens staan met onbloot uh, bovenlijf. Hun lijf helemaal ingesmeerd met citroensap tegen traagas. Dat ook plakt op de huid. Voor het divanhotel is uh, een waar slagveld uitgebroken vanavond. Heel veel traagas is in de lobby van het hotel terechtgekomen... waar heel veel uh, demonstranten zijn gaan schuilen voor het traagas. Ja, er zijn ook heel veel gewonden gevallen. Hier rijdt weer een eh een ambulance weg. Workshop şurada sıkıştırdılar içeride. Zemin kata indik bire indik. Orada biber gazı sıktılar. Kapalı alan nefes alacak yer yoktu. Nou, ze zegt, uh, we moesten naar min 1 vluchten. En ze, en ze hebben daar ook traag in ingezet. En het was helemaal afgesloopt, moet je je voorstellen. We, we hadden echt het gevoel dat we aan het stikken waren. Zo erg was het. Ze zijn genadeloos. De demonstranten proberen de waterkanonnen van de politie tegen te houden. Ze staan hier al met de handen omhoog. Om te voorkomen dat de waterkanonnen nu doorrijden naar het deel... Hier verderop, zo'n 300 meter verderop, waar heel hard gevochten wordt tussen de openbare op politie en demonstranten. Ja, ja. hem, dolly. op, doe Ja, gas, gast, gas. gas. Ja. Rikke! staat er ook Rikke! gras verspreid om de weg door te laten gaan. Gel, gel, gel, gel. Hier worden gewonden afgevoerd. Gel, gel, gel. <gülüyor> Jongen die nog oud is, er wordt hier even heel veel gras gespoten. mi bilmiyorum ama yani mücadele devam edecek diye karar ik denk echt niet dat het nog voorbij is, want ze zeiden vandaag nog... we gaan gewoon door met onze strijd. En je ziet het, er sluiten zich steeds meer mensen aan bij het protest. Ja, het dus wordt het gaat, steeds drukker hier. Ja, dus het gaat gewoon door, zegt ze. Ja. Istanbul vannacht, reportage van correspondent Bram van Meulen. De nieuwe Iraanse president Hassan Rouhani noemt zijn verkiezingszege een overwinning van gematigden op hardliners.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 Na de uitslag gingen in Teheran duizenden mensen de straat op om feest te vieren. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel is in Bangladesh. De minister bekijkt daar de omstandigheden in de textielindustrie. In april kwamen in de hoofdstad Dhaka zeker 1100 textielarbeiders om het leven toen de fabriek waarin ze werkten instortte. Ploemen beloofde na die ramp 9 miljoen euro om de arbeidsomstandigheden van textielwerkers te verbeteren. Correspondent Casper Thomas in Bangladesh. Casper, goedemiddag. Je reist, met, je reist met de minister mee, net een persconferentie gegeven. Wat heeft ze daar nou gezegd? Uh, nou het belangrijkste wat eruit naar voren is gekomen is de toezegging om een, uh, een permanente monitoringgroep hier te installeren, waar uh, een aantal EU-landen samen met het, uh, de overheid van Bangladesh uh, het voorstenschap van nemen. Waarmee ze dan de, de ontwikkelingen die zich nu voordoen in die kledingindustrie, de verbeteringen die iedereen hier probeert aan te brengen, in de gaten gaan houden of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want dat is eigenlijk de grote vraag. De goede plannen moeten daar wel nog geïmplementeerd worden. Monitoringgroep, dat klinkt interessant. Dan gaan er ook echt inspecteurs op grondige basis kijken of de verbeteringen worden aangebracht. Ja, er is een, een, een plan gelanceerd vandaag, uh, uh, dat wordt bekendgemaakt voor, bekend voor het, uh, het aantrekken en opleiden van 200 nieuwe ingenieurs uh, hier in, uh, in Dhaka. Uh, in totaal moeten dat er 800 worden, want dat is het, het aantal dat nodig is... om uh, de minstens 3000 fabrieken die hier uh, in het land zitten uh, goed te kunnen controleren. Uh, morgen is de minister ook nog in Bangladesh. Wat gaat ze daar verder doen? Gaat ze bijvoorbeeld kijken ja, op de plek waar die fabriek is ingestort? Dat gaat ze precies doen, ja. Morgen, kijk, vandaag was de, het, het vergaderen in, uh, in het hotel dag. En morgen is de, is de dag van de confrontatie, zou je kunnen zeggen. Dan... Uh, ...gaat ze een bezoek brengen aan, uh, aan de, de, de puinhoop die er nu nog over is van uh, de Rana Plaza fabriek En ze zal ook op bezoek gaan bij een aantal uh, slachtoffers die in dat gebouw waren... ...en die nog steeds in het ziekenhuis liggen uh, om te herstellen. En er is meer internationaal bezoek geweest de afgelopen tijd... ...vanwege de slechte omstandigheden in de fabrieken. Uh, wat vinden de bengalen van al die bezoeken? Ja, ze weten nu, ze zijn eigenlijk een beetje verbaasd. Uh, wat je merkt is dat uh, ook de textielsector, textielsectorie had niet verwacht dat, uh, dat de internationale blik zo erg op hun land uh, gericht zou worden. Kijk, alle buitenlandse delegaties worden met alle ega's ontvangen. Uh, maar er, wordt, er is wel wat verbazing over die, uh, al die, die vele internationale aandacht. Ja, verbazing waarom? Nou, omdat, kijk, tot nu toe, dit, dit, dit, er, zijn, er zijn wel vaker ongelukken gebeurd. Kijk, dus we hebben natuurlijk nu te maken met een ongeluk wat gebeurt op een enorme schaal. Maar in 2005 is er een, ook precies in een, een, een fabriek ingestort met tientallen doden. En eigenlijk gaat het dus al heel lang uh, uh, hetzelfde hier. En het is dus blijkbaar een cynische conclusie dat, dat bij dit aantal doden uh, iedereen toch echt wel opspringt. Vanuit Bangladesh, consument Kasper Thomas, dankjewel. Dit is het LOS-journaal met Gert Kluk. In het noorden van Groningen zijn twee mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op een provinciale weg. Het ongeluk gebeurde bij Weeën Den Hoorn, vertelt de politie. We zijn nog met het onderzoek bezig, maar wat we tot nu toe weten is dat uh, iets na vijf uur een auto, hier vlak bij Wee Den Hoorn op de verkeerde weghelft is terechtgekomen, in een slip geraakt uh, en tegen een boom. De auto is in tweeën gebroken en de beide inzittenden zijn uit de auto geslingerd en zijn ter plek overleden. Het zijn twee mannen van 19 en 22 uit Weden en Horen en Groningen. De politie denkt dat de 22-jarige Groninger achter het stuur zat... en ze roept getuigen op zich te melden als ze het ongeluk hebben zien gebeuren. In de moskee in de Britse stad Birmingham zijn gisteravond vier mensen neergestoken... onder wie een politieagent ze liggen in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Een 32-jarige verdachte is aangehouden. Hij had volgens ooggetuigen een kapmes bij zich en had een Somalisch uiterlijk. Hoe ze dat hebben vastgesteld is eigenlijk niet duidelijk. Er zou een ruzie aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. De gewaarschuwde politie vond drie gewonde mannen in de moskee. Een agent die de dader wilde oppakken, werd ook gestoken. Op het Indian Summer Festival in het Noord-Hollandse Broek op Langendijk... zijn negen mannen opgepakt voor diefstal van mobiele telefoons... zegt de politie Noord-Holland. Aan het einde van de avond bleek dat er uh, ruim 240 smartphones gestolen waren... van bezoekers aan het festival. En uh, in totaal hebben we negen personen kunnen aanhouden, afkomstig uit Roemenië en uh, Noord-Afrika. De politie vermoedt dat meer mensen bestolen zijn... en roept gedupeerden op aangifte te doen. Het Indian Summer Festival duurt dit jaar voor het eerst twee dagen. Er treden tientallen dance, pop en rockbands op. En er is kunst, cabaret en theater.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 De voetballers van Jong Oranje zijn op het EK in Israël uitgeschakeld. De ploeg verloor gisteravond in de halve finale met 1-0 van Italië. Bondscoach Kort Pot was na afloop teleurgesteld. Hij vond dat er meer had ingezeten voor zijn ploeg. Het was maar één ploeg die voetbalde en die, die, wilde, die wilde winnen. Alleen we waren niet helemaal scherp voor de goal. Het enige, hè, misschien nog wel te lat, we moeten een strafschop krijgen. We hebben een paar kleine kansjes gehad. Maar het is te weinig als je zo domineert de hele wedstrijd. Dan moet je daar meer uithalen. Jong Oranje werd vooraf gezien als een van de favorieten voor de titel. Omdat Corpot kon beschikken over veel spelers die ook al in het grote Oranje spelen. Toch moet de ploeg dus voortijdig naar huis. De bondscoach ziet zichzelf als hoofdschuldige voor het mislukken van de missie. Natuurlijk, ik ben verantwoordelijk, dus ik heb gefaald omdat we niet de finale of het kampioenschap hebben gehaald. Uh, dat neem ik op, ik vind dat vervelend, maar dat hoort er ook bij. Dat, uh, we kunnen niet altijd uh, in voorop lopen in de Polonaise. Hè. En, uh, je moet ook, uh, ja, ook kritisch zijn naar jezelf. Ik bedoel, we hebben dingen gedaan, uh, die elf veranderd, uh, nou, daar sta ik nog steeds achter. en Ik denk ook dat dat duidelijk te zien was, deze proef heeft gewoon uh, heel fris gespeeld. De winnaar Italië speelt dinsdag in de finale tegen Spanje. Dat in de anderhalve finale met 3-0 won van Noorwegen. De motoren zijn in Catalonië voor de Grand Prix op het circuit van Barcelona. Hans van Loosnoert heeft net gekeken naar de motor 3-klasse. De vragen zijn altijd: Hans, hoe ging het met Jasper Iwema? Ja, het ging niet best met Jasper Iwema, want hij is al in de eerste ronde ten val gekomen. Eh, samen met de Duitse Tony Finsterbusch en met de Finn-Niklas Ajo. Een crash in die eerste ronde, dus gelukkig raakte Iwema daarbij niet gewond. Maar in ieder geval een slechte generale repetitie voor de titi van Assen... die over 13 dagen wordt verreden. De winst in Spanje ging naar Luis Salom. En hij neemt daarmee ook de leiding in het wereldkampioenschap... over tweede werd Alex Rins en derde zijn landgenoot Maverick. Vinales. een compleet Spaanse overheersing dus in de Moto3-klasse. En dat wordt vanmiddag ook verwacht bij de MotoGP die om twee uur van start gaat. De hoofdpunten van deze uitzending, harde confrontaties bij de ontruiming van het Gezi Park in Istanbul. De nieuwe president van Iran spreekt van een zegen op de extremisten. En minister Ploemen bezoekt de textielindustrie in Bangladesh. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk op deze zender. De perstribune met Govert van Brakel.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 De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. We kijken terug op de afgelopen media- en sportweek... en natuurlijk vooruit op wat komen gaat. Dit uur Ferry Maat te gast, afgestudeerd aan het conservatorium als pianist. Maar u en ik kennen hem natuurlijk als bedenker en presentator van de Soul Show. Onder andere de Soul Show. Na ene voormalig wielrenner en Olympisch kampioene Monique Knol. TV-gestecent Ron van Gouwen is er met Kassie kijken waarover, om. Ja, er worden nogal wat ruzies op tv veroorzaakt, uitgevochten... en goed gemaakt over de ruggen van de kijkers. Al smullen we daar met z'n allen toch wel behoorlijk van. Zometeen in kassie kijken, het succes van Het Spijt Me TV. Onze vliegende keeper Zul van der Wart, is nog een paar weken... bij de helden van het EK Voetbal, 88, precies 25 jaar geleden. Bij wie ben je deze week zo? Ja, ik ben in de Acht, een plaatsje vlakbij Eindhoven. En daar woont uh, Gerald Varenburg. En Gerald Varenburg was een van de sterren van het EK van 88. En in dat jaar won hij ook met de PSV nog, de Europacup 1. Dus uh, genoeg gesprekstof, zo meteen met Gerald Varenburg. welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. En voor vragen aan onze gast, deperstribune.nl. Twitteren mag natuurlijk ook, dat doet hij zelf volop aan mee. Hashtag <laughs> perstribune Ferrimaat. Want je bent al, je bent bezig nu. Nou, ik zet eventjes uh, op, uh, op Facebook en op Twitter dat ik hier ben. Dus Leuk. dat vind ik wel zo netjes, hè? Ja, okay. Zoveel heb ik nooit te melden. <laughs> nou, we, we gaan het uh, testen en toetsen uh, de komende uh, minuten. Uh, fijn dat je er bent. Je, nou zeg ik, je bent pianist van huis uit. Hoe speel je wel uh, nog vandaag de dag? Want... Dat, is, dat is een beetje merkwaardig. Uh, eigenlijk niet meer. Ik ben wel weer van plan om wat te gaan doen. Maar ik heb een behoorlijke verbouwing in mijn studio gehad. Waarbij heel veel apparatuur ingeruild is. Klein spul voor terug is gekomen. En ik moet compleet een complete studie gaan volgen om dat allemaal weer te kunnen bedienen. Ja. En ik ben er nog niet aan toegekomen om een of andere reden. Ik, uh, maar mijn keyboard werkt dus niet meer echt helemaal goed. Maar wanneer dus ik... dacht je ooit ik, ik wil pianist worden? Ik ja, heb dat, dat talent. Is, ja, dat is echt vanzelf gegaan. Ik was vijf jaar toen ik uh, voor het eerst pianoles kreeg. Dus ik kwam er vrij snel achter dat ik een absoluut gehoor heb. En ja, toen, toen is het automatisch gegaan. Dus zei het, het muzieklyceum zei van... Oh, laten we een solfege extra lessen doen. Nou, ik, voor, ik weet, voor ik het wist zat ik in de, in de vakklas, hmm. zoals het dan heet. En dan krijg je dus uh, echt uh, heel veel vakken erbij. En was de piano wel jouw eigen keuze? Uh, want ik bedoel, er zijn zoveel instrumenten waar je uit kunt kiezen uiteindelijk. Ja, we hadden een piano. Dus, uh, mijn moeder had vroeger nooit pianoles kunnen hebben thuis. En die dacht nu van, uh, toen ze hoorde dat ik dat ta talent had... Uh, ik ga ook pianoles nemen. Dus die heeft na aanleiding daarvan ook weer pianoles genomen... en is uiteindelijk pianolerares nog geworden. Kijk. Dus dat is, uh, dat is het grappige van het verhaal. Maar jij hebt niet de aanvechting gehad om in dat vak verder te gaan, blijkbaar. Nou, ik heb het tot mijn... Wat was het? Twintig, naar de afronding stundamen. natuurlijk. Ja, ik heb het conservatorium afgemaakt. En uiteindelijk de lichte muziek ingegaan. En via een uh, incident in de discotheek terecht gekomen eigenlijk. Dus ja, uh, ja dat, dat is al, eigenlijk is alles automatisch gegaan. Ik heb nooit ergens voor gesolliciteerd of wat dan ook. Het is uh, vanzelf gekomen. Dan is het interessant om dat incident in beeld te krijgen. Wat gebeurde er? Nou ja, het is geen incident. Maar wij gingen altijd naar een discotheek in, in Loosrecht van Dijk. Uh, een grote jachthaven waar ook een jazzconcours gehouden werd. Een vriend van mij, hij zat in dienst. En toen tijd was het nog zo dat als je in dienst zat... dan mocht je wel eens een weekendje vrij, maar je moest ook weekenden binnen blijven. Het weekend dat hij dus uh, vrij was, uh, gingen wij met z'n tweeën naar die discotheek. En de disjockey was ziek. Dus uh, hij zei meteen met zijn brutale mond van... Uh, oh, dan gaan we wel even draaien. Ik zei, ho ho, we zijn met z'n tweeën, laten we het dan even met z'n tweeën doen. Nou, om beurt hebben wij gedraaid... En de week daarna moest hij binnenblijven in, in dienst, in, in de kazerne. En ik weer terug. En toen, ja, ik ben daar eigenlijk gebleven. Ik ben de deskjoggie geworden daar. Ja. Uh, min of meer bij toeval heeft iemand tegen jou gezegd... Uh, jonge heer Maat, u hebt talent. Nee, dat is, het is gewoon automatisch gegaan. Ik vond het uh, ontzettend leuk om te doen. Uh, de, ja, eerst was het alleen maar de zondagmiddag. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om in een discotheek te gaan werken. Dat was uh, vijf avonden in de week tot diep in de nacht. En uh, nou, als je het dan nog steeds leuk vindt, dan is het wel uh, een goede baan. Nou, dat leidt tot een werkzaam leven dat we al dus kunnen samenvatten. Een bijzonder goedenavond allemaal. Welkom vanuit het Lido in Amsterdam. Hallo thuis en hallo Lido! Goedemiddag, Boertanger, hier Hilversum. Hey, goedemiddag, Ferry. <laughs> Dag, Jan. Ik heb goed nieuws. Jij ja, hebt goed nieuws. Oh, gelukkig. De windmeter in Hoek van Holland is weer, uh, is weer in bedrijf. <laughs> ja. het het heeft veel geholpen? Hebben ze geluisterd? Heeft, ja, maar het heeft toch een tijd geduurd. Want vanochtend heeft hij nog enige tijd 41 knopen aangegeven. Dus er stond er nog steeds windkracht 9. Ja. Maar inmiddels is het allemaal verholpen zo te zien. Want uh, 17 knopen slechts op Hoek van Holland. Temperatuur oh. 16,3. Dus allemaal in orde. Maar wel een regenbui. We laten ons geen knoop aan uh, naaien, geen Jan. 11 Very much soul show on sublime FM. Sublime FM. Hey, hey, hey. oh, Very light, and the soul is right. Oh, it's a soul show night. On disco -action -so -show. Oh, yes. Dit is uw leven. <laughs> ja, ja. ja dit, dat uh, lijkt het inderdaad wel een beetje op. jou. Ja, al die oude fragmenten al het, uh... Nou, dat. Nou, trouwens, het laatste was van afgelopen donderdag. Ik wou zeggen, dat was van ja. Sublime FM. Dat ja. is je huidige werkgever. Ja. Wat is dat voor zender? Het is een, uh, ja, een, een, een feel-good zender, maar met een jazz-inslag... Uh, hoe moet je het zeggen, uh, ze, ze, ze, ze houden erg van, van groen, van het nieuws van de vooruitgang en dat soort dingen. En het is muziek die, uh, en dat vind ik wel het grappige, dat is muziek die je niet zo vaak hoort meer op de radio. Het is echt een, een, een themazender. Ja, je zei net, ik was uh, bij toeval discjockey geworden in Loosdrecht, maar hoe kom je dan bij de radio? Nou, dat is ook een, een, een verhaal wat vanzelf is gegaan eigenlijk. Ik heb eerst in een discotheek in Utrecht gewerkt. Uiteindelijk in, in Hilversum terecht gekomen, onder Goeiland. Het, uh, het hotel Goeiland, wat er nog steeds staat. Daar begon een discotheek. Ik was daar een van de eerste dj's. En daar kwamen alle mannen van de radio natuurlijk. Van de Veronica en van, van Hilversum 3 toenertijd. En daar was uh, Jan van Veen was daarbij. En Willem van Kooten, uh, Joost Draaier. dus. Dat waren de grote mensen van de Piraat Veronica. Hè? Ja, ja. En uh, nou, die, die met z'n tweeën waren van plan om wat anders te gaan doen. En die zochten een, een dj bij uh, om Radio Noordzee Internationaal op te starten. Dat moesten in principe eerst drie dj's worden. Dus uh, nou, ik heb uh, daar een uh, stemtest voor moeten doen. En uh, dat is allemaal geslaagd. Dus ik, uh, ik heb nog een paar maanden lang in die discotheek gewerkt. En ondertussen overdag programma's opgenomen voor Arna. Ja. Ah, kun je, zou je bij wijze van spreken vandaag de dag nog kunnen zeggen... hoe je toen klonk, wat kondigde je aan... en, en hoe kregen wij dat tot ons als uh, consument... als je zijn favoriet nummertje van je erbij pakt? Wat deed je in die uitzending? Ja, nou, de, een vast uh, terugkerend uh, onderwerp... dat was altijd de, de, de Man of Action. De, de, de tune van Noordzee. Les letterlijk. Reed. Les reed Orchestra, heel goed geloof ja, <laughs> ja, ik. Die weer. klassiekers die ken ik ja, al, ja, ja, ja. Vraag me niet hoe de noten stonden. En dan was het uh, vanaf het radioschip me Mebo 2... Uitzendend vanaf uh, de Meebo 2 uh, op frequenties middegolf 220. Uh, uh, ik ga het beter in het Engels eigenlijk. <laughs> laat het laat eens horen. Uh, from the radio ship Meebo 2 live... Uh, uh, nou, uh, wat is het? Um, broadcasting. From the radio ship Meebo 2. Line and anchored four miles out of the coast of Europe. This is Radio Nordsee International. With transmissions on 220 meters medium wave. Shortwave 49 meter band. And on FM channel 100. This is the sound of a young Europe in 71. Kijk. En dan die prachtige Let's Read met... Uh, ja, dat, dat, mooi hè? Dat, ja. Zeg maar, uh, hoe anders was het radiomaker toen, als je het vergelijkt bij wat je nu doet? Behalve dan het verschil bootstudio, want je zit... Uh, nou ja, laat ik even beginnen met wat, wat we toen deden. Er was, een, uh, er was een live ploeg aan boord. En er was een ploeg die programma's opnam in de studio in, in Naarden. Uh, ik behoorde bij die laatste categorie, dus ik, uh, ik kwam nooit aan boord. Enkele keer. Had je geen zeebenen? Nou, dat was het niet. Maar het, was, het, was, het, het principe was natuurlijk uh, door Veronica al neergezet, hè? dat je dat makkelijk met bandjes kon doen. Mm. Noordzee had daar uh, in ieder geval nog een hele flinke uh, live ploeg aan boord zitten. Dat waren meer jongens eigenlijk die live zaten dan dat er band uitgezonden werd. Want de hele Engelse ploeg die, die zat aan boord, die bleef ook altijd live. En er waren een aantal Nederlandse jongens die, ja. die daar dus uh, live uitzonden. En tegenwoordig ja, maak ik het programma thuis. Ik heb een heel klein studiootje. waarin ik de hele week bezig ben om uh, die veertien platen in dat uur Soul Show bij Sublime FM uit te zoeken. Zeg je nu, ik doe een hele week over ja. één uur radio maken? Ja, ja, ik doe. Nou, iedere keer doe ik wat. Er ja. komt een verzoek van een luisteraar. Oké, okay, even het studiootje in, inbam, eventjes uh, inplannen. Uh, dan kijken welke plaat daar goed achter past en bij past. Want ja, ik weet niet of je wel eens luistert, maar die platen lopen naadloos in elkaar door tegenwoordig. Ik maak ook gebruik van de modernste technieken... om dat te kunnen doen. Tempo, uh, toonsoorten... Uh, enfin, het is het gewoon ontzettend leuk om te doen. Dat is het absolute gehoor wat je toepast. Ja, dat deed ik altijd al. Ja. Maar er zijn tegenwoordig ook programma's voor. Mixed in Kijk. key en andere dingen. Dus maar dat, dat... vreet dus ook tijd, blijkbaar. Ja, vreet heel veel tijd. Maar dat vind ik niet erg, want het is mijn hobby... en ik heb toch verder niks anders te doen. Dus is heerlijk. Ben jij de voorloper, inderdaad, zoals gezegd werd... van DJ uh, Tiesto en, uh, en dat soort uh, types? Nou, dat is... nou, ze zeggen het zelf. Ze hebben Bij de met... Gouden Harp, geloof ik? Wanneer... Ja, Ferry Korsten ja. was dat. Die heeft toen uh, die ha gouden harp aan haardbaan oh, ja. uitgereikt. Ja. Dat, uh, dat zeggen ze zelf. Ik wist het niet. Ik ben blij ja. dat ik een beetje invloed heb gehad. Um, er zat natuurlijk een mix-item in de Soul Show, de BVD, de bond van doorstarters. Dus dat, uh, daar zijn ze door ge ge geïnspireerd geraakt en uh, zijn ze zelf ook gaan mixen. Ferry, wat is jouw uh, nieuwsmoment van deze week? Waar denk jij aan als je de week even terugkijkt? Nou, ik, het is, bij mij zijn het heel vaak de ergernissen. <laughs> en, en de laatste tijd heel erg al die grote graaiers. Die weer, he, mannen die de zaak flessen. Uh, zorginstellingen. Uh, wat er nou ook weer was. Iemand die uh, voor een miljoen uh, op, op de ouderenzorg en de zorg uh, had uh, gefraudeerd. Dan denk ik van, wat zijn dat voor mensen? En ja. nu ook weer de baas van Ziggo die 15 ja. miljoen per jaar verdient. Het is toch achterlijk. Het kan toch niet meer dit? Ik begrijp het ook niet. Want dan denk ik, ja, aan een aan, aan ton, anderhalf heb je ook genoeg blijkbaar, maar uh, 15 miljoen, het is absurd. Ja. Zullen we even laten horen hoe dat op de radio klonk? Uh, oh, dat is het, goed. Het gegraai. De Field start een onderzoek naar grootschalige fraude... van een thuiszorgorganisatie in Aalsmeer. De instelling zou twee jaar lang meer uren bij de verzekering hebben gedeclareerd... dan er daadwerkelijk aan zorg werd geleverd. Ook zouden de berekende tarieven te hoog zijn geweest. De thuiszorgorganisatie zou op die manier bijna een miljoen euro hebben opgestreken... Collega Marjan Koek ook van de, de NOS. Ja, ja, verder je ergertje. Maar ja, dan, dan ben je het kwijt als je het getwitterd of gefacebookd hebt. Ja, dan, uh, maar dan komt de volgende wel weer. de volgende <laughs> ja, je dag kan bezig het. zijn, ja. Nee, maar ja. het is, je komt het ook overal tegen. Ik was op uh, Bonaire. Ik, ik heb daar uh, uh, gedraaid. Uh, hè, een, een leuk strandfeest. En... Daar stond een man, en dat bleek een journalist van de Telegraaf te zijn, Bart Mos, die ja, de misdaadverslaggever is daar. En die zat achter Erik Staal aan. Die, die, nou, oh, van die de, woningcorporatie, precies. Die, die meneer uit Rotterdam? Nee, am, ja, oh, ja, Amsterdam. Amsterdam, ja, Amsterdam sorry, ja. Ja, ja. Uh, um, ja, die man die heeft, uh, die heeft eerst voor 600.000 euro aan, uh, aan reiskosten gedeclareerd in drie jaar, geloof ik. En is uiteindelijk met een vertrekpremie van 3,5 miljoen vertrokken. Terwijl hij dus een paar miljard aan ellende veroorzaakt heeft bij, uh, bij de... Ja, die coöperatie staat op omvallen. Precies, die is in, in leven gehouden ja. door de andere woningcorporaties. Ja. Ja. En deze man heeft... Uh, ja. ja, Vestia, ja. En deze man liet gewoon op uh, Bonaire een huis uh, bouwen van ruim <laughs> 2 miljoen. En uh, ja, het, het, het verhaal... want ik begreep het niet helemaal. Ik zeg, ja, je hebt toch 3,5 miljoen gekregen? Dat is toch eerlijk... Uh, dat staat toch in het contract? Wat moet je daar nou tegen doen? Ja, maar dat huis begon hij al eerder te bouwen dan dat hij wist dat hij 3,5 miljoen kreeg. Kijk, en daar zit, daar zit hem de, de crux. Een paar zaken die opvielen in het medianieuws. Het hing al een tijdje in de lucht. Deze week maakte het Amerikaanse tv-concern Fox bekend dat het in augustus dit jaar begint met een eigen open kanaal op de Nederlandse televisie. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf een meerderheidsbelang heeft in eredivisie live, waardoor het voor de kom de 13 jaar de uitzendrechten heeft van de Eredivisie. Dat is slecht nieuws voor Studio Sport als het gaat om de uitzendrechten van de samenvattingen. In 2005 raakte de NOS ook al een keer die rechten kwijt. U weet dat aan Talpa. Deze eindstand uh, in de Eredivisie is voorlopig de laatste die via Studio Sport tot u zal komen. Vandaag komt er een einde aan 49 seizoenen verslaggeving van eredivisie door Studio Sport. Ooit begonnen als Sport in beeld. Ja. Ben je een vaste kijker uh, überhaupt ja. van Sport op schoot? Ja, ja, ik, ja ik, kijk, uh, ik kijk maar een paar programma's op TV. Ik, ik, ik zat er even over na te denken, want ik verwachtte deze vraag, eerlijk gezegd. Maar ik kijk niet veel. Ik kijk journaals, ik kijk uh, met het oog op morgen. Uh, oh, sorry, daar luister ik naar. Ja? En ik, ik kijk naar Pauw en Witteman uh, nou, en dan heb je Martijs nog even. Ja, maar omhoog. zou jij je druk maken om het feit dat het uh, van Studio Sport verhuisd naar Fox? Nou, uh, dat, dat, dat zou ik niet weten. Nee. Je, kunt dat, je kunt het niet... Uh, ze beloven altijd van alles. Het bord op schoot, uh, dat is bij mij uh, natuurlijk ook zo. Maar ja, ik, ik, wil, ik, vind, ik vind het leuk om... Ik zie heel graag samenvattingen. Een hele voetbalwedstrijd, en zeker op het Nederlandse niveau. Dat hoef ik niet uh, te zien. Ik, ben, ik, ben wel, ik heb wel Sport 1 thuis, maar dat heb ik voor golf. Dat vind, dat vind ik leuk. Kun je daarnaar kijken? Ja. Zeker nu. Maar daar zit geen vaart in. Nee, maar het is, als je, als je daar zelf een spelletje doet, dan is ja. het heerlijk. Dat een is, dutje tussendoor de, misschien. De grote toernooien, vanavond weer, nee, vannacht. Oh. Ja. Nou, Prins heeft een nieuw nummer gelanceerd, zal je misschien deugd doen. Via zijn website is het te beluisteren en te koop natuurlijk. Het duurt zes minuten. Het is het uh, derde uh, nummer dat hij in korte tijd uh, op de website te koop aanbiedt. Daarmee breekt hij natuurlijk met de traditionele vormen van het uitbrengen van een album. En wat hoort de Kenner nu? Daar ben ik wel benieuwd naar. Is het een mix ook? een uh, nou, je montage dingetjes? Ik herken uh, Prince inderdaad. Natuurlijk. Hè, ja, ja. Het, het is een nummer voor Letters hier. Oh, de Wissing. Oh, dat is een singer-songwriter. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar uh, ja, het, is, ja het, is, het, het lijkt wel heel erg op... Uh, I don't want kiss, hè? Ja. Dat heeft een hoge kiss gehaald, hoor. Dit. Zeg je maar... dat wat, het of niet? Nee. Tom Jones heeft het ook o, wel Tom gezongen. Tom Jones, zegt me ja, wel wat. Dat, green, we dus. green. dat... Ja, maar dat is het in de Green Ja, lang <laughs> geleden. Nee, maar je hebt veel zien veranderen natuurlijk in al die jaren. En nu gaat het dus via een website. Vroeger moest je naar een platenwinkel... en dan moest je een, een soort koptelefoon uh, aan je oren houden... om te kijken of je hem ging kopen, die plaat. Ja, ja. Of wat het was. Ja, precies. Ja, dan, uh, ja dat, dat, uh, dat is natuurlijk totaal veranderd. Uh, vroeger ook, dat was leuk met die platenhoezen En dan hielden ze de hoes achter. En dan uh, kon je het plaatje en dan werd het opgezet voor je. Dan mocht je niet zelf aankomen. Het was een soort telefoon die je aan je, aan je oor kreeg. Ja, maar jij hebt meegemaakt hoe machtig platenmaatschappijen waren. En vandaag ja. de dag zie je ze denk ik over de kop gaan. Ja, dat is al lang gebeurd. Ja. Maar ze hebben, niet, ze hebben niet geanticipeerd op, uh, op de vooruitgang in, in, de, in, de, in de distributie. Ze hebben het niet aanzien komen dat, <coughs> dat, uh, dat het internet zo'n belangrijke rol ging spelen. En dat mensen elkaar hun, uh, hun plaatjes toe gaan sturen tegenwoordig. Hè, en downloaden en, en, en uh, illegaal downloaden. Dus daar hebben ze niet op geanticipeerd. Ja. En dat, dat is de fout geweest. De jaarlijkse benefietactie van Serious Request, 3FM, u weet het... vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die sterven aan diarree. In de week voor kerst nemen drie dj's hun intrek in het Glazen Huis. Staat ditmaal op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. En het geld dat opgehaald wordt met non-stop radiomaken... dat gaat naar het Rode Kruis en dat besteedt het weer aan een stille ramp. Vorig jaar 12 miljoen voor de babysterfte in de wereld. De zomer moet nog beginnen. en Naar het schijnt volgende week dinsdag toch een eerste beginnetje. Maar DJ Gerard Ekdom vindt het met die vooruitzichten tijd... om zijn jaarlijkse barbecue te organiseren. Op 1 juli zijn de luisteraars van harte welkom... bij de enige echte effe Ekdom Barbecue. Je hoeft er niet veel voor te doen om erbij te zijn... alleen het doorgeven van je favoriete barbecueplaat. Het feest wordt dit jaar georganiseerd bij het Spoorwegmuseum... dat 90 jaar bestaat. Dit is hem dan. Ja, een prachtige dag uitgekozen voor de eerste enige echte FV Act on Barbecue. Ja, is, ja. <laughs> maar, maar kijk, dat spreektempo, dat, dat is allemaal niet veranderd. Hè. Zo begon het bij jullie destijds, jaren 70, begin ja, jaren zeventig. We waren 70, nog he? wel wat sneller hoor. Dus, nog sneller? Ja, als ik oude opname terughoor, dan, dan schaam ik me daarvoor. Is dat zo? Ik, ja, ja, ja. Heel, heel hoog, een tonneldukstemmetje en dan kan dus dat is wel, daar is iets meer rust in gekomen in deze stem. Maar, ja. Ja. maar ik, hou van, ik hou van snelle radio. Hè. Ja, Va natuurlijk. Fast radio. Natuurlijk. Maar zo'n actie die hoort er tegenwoordig ook bij... om de aandacht alsmaar te blijven vragen natuurlijk voor die zender. Hè. Ja, de concurrentie is moordend. Precies. Is, de, de, maar dat is ook goed. Er is, er is tegenwoordig keus. Vroeger had je geen keus. had je Veronica, je had Noordzee... en je had Hilversum 3. En dat was het. En toen die, die eerste twee ophielden, dan had je alleen nog maar Hilversum 3. Nou, dat, is toch, dat is toch tragisch, hè? We waren altijd de marktleider. Ja, wat leven was ook overzichtelijk. Dat wel. Ik wil je niet kwetsen, maar ik luister altijd naar Radio Veronica. En dat was gewoon dat, dat was je huisvriend. En ja, dat, wel, daar maar, leefde je mee. Maar vanaf 1974, toen 31 augustus de zeezanders gesloten ja. werden, toen was het uh, op, uh, op maandag bouwde de Avro wat op. Dinsdag brak de varen dat weer af. En dan, ja, dan kwam de EO is, op woensdag rommel, nog. Ja. En dan de tros op donderdag en Veronica op vrijdag. Kortom, het was een rommeltje. Publieke bestel. Uh, zometeen meer Dan horen we ook tv-resistant Ron Vergouwen met Cassie kijken, maar ook. Onze vliegende kip nu aan zet. Al weken op zoek naar de helden van het EK voetbal van 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK... vangt van van hij de mooiste sportverhalen. Wat een Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kip, vliegende kip Zul van der Wart. Ja, gauw het... Eh... Ik ben bij uh, Gerald Varenburg in het plaatsje 8. En het toeval uh, doet zich voor dat hij uh, ook eigenlijk altijd met nummer 8 uh, voetbalde. En zeker op het EK van 88. En volgens mij ook nog bij PSV, hè, Gerald. Ik heb bij PSV inderdaad altijd met 8 gespeeld. En uh, ja, in het Nederlands zelfs al ook uh, regelmatig. Ik heb verschillende nummers wel gehad, maar op het EK had ik volgens mij echt nummer 8. Je hebt een plaatsje dat heet 7-hoven of zo, 10 over, Maar jij wilde echt in 8 ook wonen? Nou, dat is heel toevallig, maar dat was zeker niet het geval. Maar het is wel een, een grappige bijkomstigheid. Want ja. je wel nog steeds dicht bij je Eindhoven. Um, je bent toen van Ajax naar PSV gegaan. Je hebt een hele mooie periode meegemaakt. Met PSV won je in 1988 de Landstil, de beker. En de Europa Cup 1. En je werd ook nog eens eens Europees kampioen. Er zijn niet veel spelers die dat kunnen nazeggen, denk ik. Nee, dat is ongelooflijk. Ik, ik won in dat jaar ja, in principe alle prijzen die er te winnen waren. Uh, uh, ik werd ook nog beste speler van het jaar. Dus ja, het was gewoon een geweldig, geweldig jaar. En uh, uh, ja, het is een jaar die je nooit vergeet, want meer kan je niet winnen. Maar wat vond je het mooiste, het winnen van de Cup 1 of toch die Europese titel? Nou, ik denk dat het heel moeilijk te vergelijken is. Kijk, we hebben bij PSV natuurlijk een aantal jaren gehad waar, waarin we naar iets toe werken. En uh, dat moet dan ook nog zo uitkomen dat je, dat, je, dat je op het juiste moment in staat als ploeg. Maar je hebt daar iedere dag met elkaar gewerkt, jaar in, jaar uit. Er We komen wel wat veranderingen, We spelen spelers bij, spelers weg. Maar in principe heb je één doel, het allerhoogste proberen te winnen. Bij het Nederlands helftal was het natuurlijk een, kort, een kortere periode. Je had je kwalificatiewedstrijden, maar waar het vooral om ging is dat toernooi. En dat is een, een tijd van zes weken geweest. Dus ja, het is een beetje tegenstrijdig. Maar uh, uh, bij het PSV ben je veel langer bezig, maar het EK is natuurlijk van heel het land. Dus dat doet ook heel veel. Wat ik me kan voorstellen is dat je wel eens gedacht hebt van ja, in 88 we winnen ook alles. Want je hebt eigenlijk heel niet, niet zo lang van die Europa Cup 1 kunnen genieten, omdat het Europese kampioenschap eraan kwam en dat ook succesvol was. Normaal gesproken had je twee jaar eerder Europa Cup 1 gewonnen en toen het EK. Was het gevoel misschien iets anders geweest? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk zeker omdat je moest in principe bij de Europa Cup 1 die we toen wonnen, moest je heel snel doorschakelen, omdat je natuurlijk het Nederlands zelf al had. Maar aan de andere kant, uh, ik heb daar nooit zo over nagedacht... want je bent sport, sportman en je wil het allerhoogste bereiken... en alles proberen te winnen. Nou ja, als dat, daar het EK achteraan komt... dan vind ik het op zich niet zo erg dat ik het andere wat sneller moet vergeten. Dat komt daarna wel weer. Maar wat is nou één moment dat je zegt... want we gaan zo meteen nog wat langer praten in de tweede uur... maar wat is nou één moment wat er uitpakt? Nou ja, als je, als je over iets wint... dan is het natuurlijk het moment dat je, dat, je, dat je echt de laatste minuut afgefloten wordt... en dat je weet dat je het EK gewonnen hebt. En ik denk dat dat een gevoel is waar je gewoon uh, echt... ja, dat is onbeschrijfelijk, want je hebt het gewoon gedaan met z'n allen. We gaan zo meteen in je huis even kijken. Kijken wat je nog hebt bestaan van die periode. Oké. Okay. Okay. Er Gerald Vanenburg, We komen straks uh, bij Jules terug natuurlijk. En als u uh, wilt zien hoe Gerald Vanenburg was als voetballer... vooral hoe goed hij was... Kijk op de Facebookpagina, staan een paar prachtige filmpjes van Acties. Ferry Maat is uh, te gast, Disjockey. Ferry, je bent maker. Maar uh, is een maker ook een luisteraar? Ben jij een radioluisteraar? Ik ben wel een radioluisteraar, maar ik ben een zepper. Ik ben echt een typisch voorbeeld van iemand die niet lang naar één station kan luisteren. Ik ben veel te nieuwsgierig over uh, wat er op de andere stations tegelijk gebeurt. Dus dat, ik ben, als ik in de auto zit, dan zit ik continu te, te zeppen. Ja, en als je dat radiolandschap al zappend langs gaat, is er iets uh, waarvan je zegt dat bekoort me? Zie je, hoor je talentrijke um, nieuwe dispokjes? Ja, uh, nee, dat, uh, <laughs> dat zeg je wel is, heel uh, erg zonde. Nee, maar uh, daar kan ik niet zo goed. Nou, ik wil alleen maar zeggen, ik kan daar niet zo goed over oordelen omdat ik te weinig luister. Ik, ik, wat ik, de, de dingen die ik hoor van Geel vind ik goed. Uh, uiteraard Edwin Evers, uh, Gerard Ekdom, uh, dat zijn zo'n beetje mijn favorieten. en uh, Dat zijn wel de, de, men, de mannen die eruit springen. Maar voor de rest uh, heb ik eigenlijk nooit uh, lang een programma aanstaan. Ja. Heb je zelf een voorbeeld uh, gehad op wie je misschien niet wilde lijken... maar van wie je wel dacht, dat is een, uh, dat is een grootheid? Nou, ik, toen ik begon woonden we in Soest... Uh, in een hele hoge flit, tien hoog. En daar kon je op FM EFN ontvangen. American Forces Network. Die zaten op de luchtmachtbasis van, van Soesterberg. En daar zaten alle grote Amerikaanse shows op. Daar zat Casey Kasem, die deed American Top 40. Daar zat Wolfman Jack. Ah, klap voor de Wolfman. Ja, maar de Wolfman ja. Jack-show iedere dag, dat was echt uh, geweldig. Charlie Tuna, ook een man die uh, duizend keer per uur zijn eigen naam zei. Ja. Dan dacht hij van, wat doet hij? Maar name-dropping, dat had hij uitgevonden. Hij, zijn naam, ik weet hem nog steeds. Ja. Um, uh, geweldige stemmen. En, en dat waren allemaal ingeblikte shows natuurlijk... die vanuit Amerika opgestuurd werden. Maar die kon ik daar op FM-kwaliteit ontvangen. En die hebben we wel uh, beïnvloed. Zeker wat betreft uh, de benadering en, en het timen van platen. En het, uh, het, uh, het tempo in shows. Ja. Heb jij er ooit over gedacht om een eigen zender uh, te beginnen? Waar heb je je soul show <laughs> en alles wat het publiek uh, ambieert te laten horen? Nou ja, ik, ik ben ooit met een eigen zender bezig geweest. Uh, easy FM. Ik vond dat het Nederlandse radiolandschap een, uh, een easy listening station nodig had. Dat is inmiddels alweer een, een jaar of... Goh, hoe lang? Wat, wat is, als dat is voor jou Easy Listening? Welke muziekgenres denk we Een titel of een naam, weet ik het. Nou ja, pak Frank Sinatra, oh ja. uh, Barbara Streisand, uh, de Grote Orkesten... Uh, maar ook de Nederlandse, het is de Frans Halsema. Wanneer hoor je ze nog? Ik bedoel, nou, Radio 5, Nostalgie. Uh, ja. ja, dat is een heel ander verhaal, ja. Dat vind je niks, geloof ik. Ja, nou ja, Nou, Toen het station begon, uh, ben ik gaan luisteren, uiteraard. Ja. En ik was vreselijk teleurgesteld. Want... want dan hoor je die namen dus wel, hè? Ja, die hoor je daar wel. Maar de manier waarop het, is, ik, ik, ik, het had een, uh, een enorme trutterigheid, vond ik in het begin. En ik was meteen, ik dacht van, dit gaat niet lukken, dat gaat niet goed komen. 55 plus hadden ze het voor in de markt gezet. De, de luisteraars van Radio 2 moesten naar Radio 5, ja. dat was het plan. Teerlijk. Daar ja. hebben ze ook heel open over uh, gecommuniceerd. En ik dacht van, ja, maar op deze manier... krijg je die luisteraars daar nooit. Nou, na twee jaar bleek dat de gemiddelde luisterdichtheid... of de luisteraarleeftijd 65 jaar plus was. Dus dat was geen 55, maar 65 plus. En uh, ja, dat, ik, ik had het wel in de gaten. Ik denk, dat kan niet anders, want er werd zulke truttige muziek gedraaid... in het begin, de zelfvera's. veras ja, uh, Al dat soort moeders wil is wet muziek... van, van uh, wat mijn moeder vroeger wel aardig vond op de radio en mijn oma. Maar ik denk, dat moet je niet doen. Waarom kun je niet toch een beetje rock'n'roll zijn... Dat, dat, dat kan toch best. Bij de BBC kunnen ze dat ook. De Franse nostalgie kan het ook. Waarom ga je dan nostalgia erbij zetten ook nog een keer? Ik, vind, ik vond het, ik vond het, het ja, slecht opgezet. Ja. En dat proberen ze nu van alles aan te doen... om het weer een beetje, een beetje ja, aantrekkelijker te maken... met een jaren 60 week en, en dat soort dingen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar door de bank genomen blijf ik het toch... Uh, ja, ik bedoel, ik ben zelf uh, 66, maar ik voel me nog steeds 40. En uh, ik, ik blijf het... Ja, het is, het is mij te abollig. Tieneke uh, glorieert er als vroeger. Ja, maar Tieneke is dan een uitzondering. Ja, ja dat is een uitzondering. Maar er zijn heel veel uh, ja, momenten waarop ik denk van uh, ik haak af. Ja. Maar ik hoef ook niet zulke praatprogramma's te hebben hoor. Ik, heb, ik hou van muziek en uh, ik denk altijd, als je in doelgroepen denkt, als je uh, 55 plus denkt, dan denk je aan muziek uit uh, de jaren 60 bijvoorbeeld, die je bijna niet meer hoort op de Nederlandse radio. Radio 10 draait dat nog wel eens een beetje. Maar voor, voor de rest, op de andere stations wordt het, uh, is het eigenlijk passé. En daar, daar kun je ontzettend veel mee doen. Die, die jaren zestig muziek, dat is natuurlijk... maar dat is niet alleen maar uh, de hele perthy face dingen... En, en, en, de, en de evergreens, zoals ze dan genoemd worden. Maar dat is gewoon de lekkere gouden oude uit die tijd. Ik was een keer bij Tineke te gast... en toen geloofde dat ik de love affair bij me had... met Everlasting Love. Ja, toen zei ze, ik weet niet of ik die mag draaien, want die is wel erg hard. En toen dacht ik: van, joh, waar ben je nou mee bezig? Dat is toch niet waar? Nou, er zat inderdaad vanuit de muziekredactie uh, een soort druk op uh, waarop de, uh, dat soort platen gemeden moesten ja. worden. Zeg maar, maar die druk, uh, had jij die vroeger ook uh, niet zozeer misschien, uh, uh, laten we zeggen vanuit het publiek, maar vanuit de commercie? Dat je iets moest doen om een plaat in de markt te zetten. Dat Want, hebben we... we hebben het net nee. even gehad over platenmaatschappijen ja. en hun toenmalige macht. We hebben ooit, uh, nou ja, toen ik op de commerciële zender zat... op Radio Noordzee Internationaal, uh, dat was de eigenaar daarvan. Dat was Strenghold, dat was een muziekuitgeverij. In Naarden ook? In Naarden, ja, daar, ja, zaten de, daar zaten de studio's ook. En nou, vanuit die club kwam natuurlijk druk om bepaalde platen te draaien. En uh, uiteindelijk hadden ze het dan uitgevonden en dan deden ze de plugplaat. En die bracht dus duizend gulden per week op. Dat was behoorlijk, een behoorlijk bedrag. En dan moesten wij in ieder programma zo'n plaat draaien. En ja, op een gegeven moment kwamen daar platen tussen te zitten, dat we dachten: van dit kan niet waar zijn. Noem eens een uh, wat schietje binnen. Martin Wilms, de Roomba Tamba. Zeg maar niks. Nou, dat, ja. dat was een, een soort saxofoonplaatje. Oh. Fred Stuger had je ook in die tijd en zo. En, en, en, en André Mos. Oh, ja. Zo'n saxofoon, maar een heel lullig deuntje. lullig deuntje gewoon. Ja. En dat kwam dan iedere keer weer langs. En wat wil nou? Die plaat werd nog een hit ook. Dus ja, we hadden eigenlijk op een gegeven moment... hebben we toen een, een soort comité gevormd en gezegd van... we willen er wel aan meewerken als dj's... maar dan gaan we ze wel eerst keuren, die platen. Dus uh, aangezien de, de firma Dureco, de uh, vormplatenmaatschappij... heel vaak die plaat kocht... kregen wij een vader Abraham gehalte in ons uh, maag <laughs> gesplitst. En dat, uh, dat was het, daar waren we niet blij mee, want we waren toch wel rock'n'roll daar. Ja. Dus uh, daar werd op een gegeven moment werd er wel een selectiecomité gevormd ja. en hebben we toen uh, dat een beetje tegen kunnen houden. Vraag aan ferrimaat, deperstribune.nl of uh, via Twitter. Het was een opvallend beeld deze week in het NOS journaal. Was uh, de correspondent Bram Vermeulen met een gasmasker live op het plein protesten in Turkije. Ja, in het afgelopen half uur is er een ware veldslag uitgebroken op Taksim. Het van Confrontatie. En dat is het eerste traag als dat is afgeschoten. Dit wordt echt nog een hele lange avond. Oké, okay. Bram, dankjewel voor je verslag vanaf het Taksimplein. Bram, waar koop... Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Waar koop je een gasmasker? Uh, hier aan de heuvel van Taksim in de wijk Karaköy uh, is een uh, wilde handel gaande van gasmaskers. Uh, de goedkoopste krijg je voor 150 lira. De Turkse lira kost ongeveer 75 euro. En de duurste is het dubbele daarvan. Ja, en dan moet je ook weten hoe je daarmee omgaat natuurlijk. Je moet, moet zo'n bakje eronder schroeven. Ja, nou, je moet dat ding op je gezicht zetten. Ja, ja, ja moet, dat klopt. En diensttijd ja. weet ik, dan moet je die bak eronder krijgen als er ondertussen ja. een traangasgranaat uh, wordt losgelaten op je. Ja, ja nee, het, is, uh, het is hier een, het, het meest geziene product in de straat op het moment. Gasmaskers, uh, mondkapjes, uh, uh, uh, zeg ik zwembrillen, uh, duikbrillen, uh, uh, gasbrillen. Uh, het is maar net waar je, waar je aan kunt komen. Maar de meeste collega's lopen met, uh, met gasmaskers inderdaad. Ja, en uh, hoe, hoe ervaart de verslaggever uh, dit uh, attribuut... waar hij toch niet uh, dagelijks aan gewend was? Nee, nou goed, uh, ik, ik heb wel ik heb wat commentaar langs zien komen op Twitter... dat het uh, aanstellen rites was en, uh, en overdreven en dat soort dingen. Je moet je voorstellen dat uh, die dag... Uh, dat was de dag dat we de oproerpolitie Taksim terug innam... Was eigenlijk de hele dag een veldslag. Maar met name rondom het acht-uur-journaal. Dus vanaf, laat we zeggen, een uur of zeven, een uur voor het journaal. begonnen daar uh, politie heel veel charges uitvoerde. en dan zich voortdurend terugtrok. En dan kwamen de demonstranten weer. en dan kwam de politie weer met charges. En dat gaat elke keer met traangas gepaard. En het probleem is. Uh, dat als je voor die camera staat, dan ben je veel kwetsbaarder dan de mensen op het plein, want je kunt niet weg. Je staat aan een draad ja. uh, met zo'n oortje in je oor um, en je kunt gewoon en je ziet niet wat er achter je gebeurt. Uh, en uh, dat masker is eigenlijk gewoon, was gewoon nou ja, wat we allemaal de cameramensen, de geluidsmensen de voortdurend droegen. Ja, zeg maar, jij bent wel wat gewend als correspondent. omdat je in Zuid-Afrika gewerkt hebt. en daar ook in Mugabeland uh, bent uh, terechtgekomen. <laughs> ja. Gevaarlijke dingen uh, Zeker, ja. natuurlijk. Mooie tijden voor jou, natuurlijk ook als, als journalist. en voor ons om ja. naar te luisteren. Maar hoe gevaarlijk is zo'n situatie als je op zo'n plein staat? Nou, Behalve dat je het, het, dus zegt aan die draten en dat gasmasker. Maar je kan niet ja dus in, in die zin is het vooral iets van ongemak. Traagas uh, doet hier uh, pijn op je gezicht, het brandt. We hebben hier gisteravond allemaal last van gehad. Met name mijn cameraman die ook nog eens een, keer een soort uh, water met chemie over hem heen kreeg. Uh, is het gevaarlijk? Het werd op een gegeven moment die avond te gevaarlijk. Zelfs voor de live uh, satellietdruk om te blijven. Omdat er heel veel molotov cocktails ook op onze, onze kant uitkwamen. Want de oproerpolitie had zich op een gegeven moment rondom ja, die, die camera verzameld. En dan heb je demonstranten die van alles bij zich hebben. Stenen, stoeptegels en molotov cocktails. Waardoor het gevaar ontstond dat die wagen in brand zou vliegen. Dus we zijn op een gegeven moment gewoon mee gestopt. In die zin is het gevaarlijk. Traagas is het natuurlijk niet, is niet levensbedreigd. Gewoon heel vervelend. En op het moment dat je het overkomt, dan uh, ja, ben je gewoon een uur bezig. Ja. Dat, dat, is het, uh, dat is het vooral. Het, het, duurt, het duurt heel lang voordat je er weer van af bent. En tot dat moment uh, ja, zie je er ook heel raar uit. Dus ik zag, ik zag een aantal, er waren verschillende strategieën. De, sommige collega's hielden hun masker op als ze live gingen. En andere collega's uh, uh, uh, kozen ervoor om zichzelf voortdurend vol te spuiten met uh, een soort uh, citroensap. Wat heel erg helpt tegen traangas, maar daardoor heb je nou ja, gewoon een druipend gezicht. Hè? Ja. Uh, dus ja. dat ziet er ook niet uh, waanzinnig leuk uit. Um, ja, het, was, uh, het, is, het is, het is voortdurend eigenlijk zo uh, deze week. Ja. Nou Bram, ik wens je sterkte. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe de afgelopen dagen op je hebben ingewerkt. En, en hoe de toekomst zal zijn uh, rond het plein en de rest van Turkije. Want het is wel een spannende tijd daar. Hè? Ja, ja, en vandaag uh, verwacht ik ook wel weer het een en ander. Nou, dat gaan we dan horen bij de collega's natuurlijk. Waar je voor werkt, bij de NOS. De nieuwsrubriek. Ik dank je wel Bram en uh, veel sterkte in Turkije. En veel plezier ook, want het is ook mooi als verslaggever om, om erbij te zijn. Tuurlijk. Zeker. Tuurlijk, dat mag best een keer hardop gezegd worden. Dank je wel, Bram Vermeulen. Kassie kijken. Onze tv recensent Ron Vergouwen. Hij zei het uh, al, wat was het ook alweer, uh, een of andere spijt-tv. kijken met Ron Vergouwen. Ja, Het was een uh, tv-week die begon met een uitspraak... waarbij Ruud Lubbers waarschijnlijk niet had verwacht... dat dat nog een staartje zou krijgen. Als je nu naar Volkel gaat, dan hebben we nog steeds onderdelen liggen... die een functie vervullen... Uh, in het nucleaire. Ja, hij zei dat op een hele kleine zender. Wie kijkt er nou naar National Geographic, moet hij gedacht hebben. En voorganger Van Acht, die dacht hetzelfde met de radio. Ja, een beetje naïef. Het Openbaar Ministerie bekijkt of er een onderzoek moet komen... naar de uitlatingen van de oud-premiers Lubbers en Van Acht. Ze hebben mogelijk staatsgeheimen gelekt... over de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland. Ja, het Medium TV is vaak een belangrijk element... bij het veroorzaken van dit soort ruzies. Maar makers die houden er ook van om ze op te lossen. En dat in beeld te brengen. Neem nou bijvoorbeeld het EO-familiediner. Maandag begon een nieuw seizoen. Oh, dat werd weer snotteren. Of stiekem toch gewoon lachen? Een jaar of drie geleden stonden twee tantes van ja, Truus en Francine samen op de rommelmarkt. En daar is iets niet goed gegaan. Op een gegeven moment zijn er woorden gevallen over een ep uh, lady. Wat is er misgegaan met de epi lady? Nou ja, goed, uh, er kwam een klant en die uh, vroeg naar de prijs aan uh, mijn tante Truus. Uh, die zei van nou, dat uh, kost 15 euro. Op een gegeven moment heb uh, Truus gewoon gezegd, nou, bekijk het maar met je geld. Uh, je mag het in je toges houden, weet je. In wat? Ja, in je toges. Dat is Amsterdams. Wil ik weten waar het is? Nee, dat hoeft niet. Ja, presentator Bert van Leeuwen houdt zich dan wel van de domme. Maar ook hij smult al gewoon tien seizoenen lang met ons mee. Twee zussen Leni en Sjaan. Nadat hun moeder overleden was, was er een zonnescherm. Dat ging naar de zoon van Sjaan. Terwijl Leni zei, hé, hey, dat had naar mijn zoon gemoeten. Gevolg een ruzie die al tien jaar duurt. Ja, en de vraag waar anderhalf miljoen snotterende kijkers dan blijkbaar op wachten is... komt het goed of komt het niet goed? Waarom heb ik nou zo lang geduurd? Ja. Truttenbol, trut dat ben jij ook. <laughs> nou, dan mag je even zuchten van verlichting. Ik zeg trut, Waar we het nou zo lang geduurd? Is dat Rotterdams? Ja. Truttebol. Ja, qua straattaal is Bert van Leeuwen nog wel een beetje wereldvreemd. Geen wonder dat het niet altijd goed komt. Nee. Sorry. Nee. Ze heeft een keuze gemaakt. Ja. Dat is een tegenvaller, Marcus. Ja. Dat had je niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Maar. Ja, maar het meest opvallende is dat als het zoals hier een keer niet goed komt... Bert toch gewoon met zijn gasten het diner verorbert. Want ja... De tafel is dan toch al gedekt. Dat wat we nog niet bereikt hebben, dat is jammer. Maar ik hoop dat er in de toekomst iets moois gaat gebeuren. Proost, wit. Proost. proost, jongens. Gaat ah. nou, dat leuk, hoor. Nou, schat de baan. Als de kijker maar met een goed gevoel achterblijft, moeten ze gedacht hebben. En ook bij de NCV, de omroep die als slogan samen op de wereld heeft... mengt men zich graag in allerlei huiselijke twisten. Vooral rond probleemkids. Nadat ze zelf Kiet Bakker op straat hebben gezet... valt nu psycholoog Cas Stuif in het programma Van de Straat voor hem in. Geen dure etentjes hier, maar ruzies oplossen via de psychologische weg. Ik hou, ik hou heel veel van Rick, ja. maar zijn gedrag ja. is zo'n lastig punt. Wat ik met hem wil doen is eigenlijk door middel van stilte kijken of ze hun vertrouwen weer een beetje kunnen opbouwen. Het is de bedoeling dat Marlies en Rick elkaar van heel dichtbij indringend aankijken. Cas hoopt dat ze zo door hun verwijten en verdriet heen kijken en dan degene zien die echt tegenover ze staat. Even elkaar een hele dikke knuffel en blijven bij elkaar. Een camera is vaak onverbiddelijk en zoomt graag in op elke kleine ruzie. En voor een politicus komt dat vaak wat minder goed gelegen dan voor dit soort emo-tv-kandidaten. En dus wordt elke gelegenheid door beleidsmakers aangegrepen om te zeggen dat er toch echt geen vuiltje aan de lucht is. Neem nou premier Rutte tijdens de kinderpersconferentie van het Jeugdjournaal deze week. Steeds ruzie met Geert Wilders? Zo ja, waarover? Nee, Ik heb met hem nooit ruzie gehad. Ook voor Geert Wilders en mij geldt uh, dat ik in ieder geval. Hem graag mag en ik heb de indruk ook dat het omgekeerd is. Als we elkaar tegenkomen, is het eigenlijk altijd gezellig: praten we even, drinken een kopje koffie of uh, iets anders. En dat gaat echt prima. En als tv-makers of hele omroepen verwikkeld zijn in een eigen privé oorlogje Dan kunnen ze het soms niet laten om daarin hun verslaggeving een beetje in te sturen. Zo opende deze week het journaal met het nieuws, dat vooral bij hen zelf behoorlijk hard was aangekomen. Goedenavond. Dat Rupert Murdoch zich met de Nederlandse televisie wil gaan bemoeien, dat wisten we. Maar nu weten we ook wat hij precies wil. Zijn bedrijf Fox komt met een heel nieuwe tv-zender die vanaf augustus moet gaan draaien. Ja, de aanval is toch wel de beste verdediging, moet de NOS gedacht hebben. Want er werd een zwaar wapen ingezet en flink ingespeeld op het altijd sluimerende bord-op-schoot-sentiment. Fox gaat binnenkort namelijk bepalen of het fenomeen zondagavond 7 uur bord-op-schoot blijft bestaan. Dat dat bord-op-schoot-moment misschien ter discussie komt bestaan, ja, dat is eigenlijk wel zo goed als zeker. Ja, wie maar met een halve oog naar tv-programma's kijkt, denkt misschien fantastisch dat programmamakers al dit soort grote ruzies proberen op te lossen. Maar als je even iets langer nadenkt... dan weet je dat met het in beeld brengen van zo'n strijd... ook altijd een eigen belang is gemoeid. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En de fragmenten zijn terug te luisteren op deperstribune.nl. De fragmenten van Kassie Kijken. Fijn dat hij er weer was, Ron Vergouwen. Ferry Maat, maken. Je gaat ook het land in hè, met de show, toch? <laughs> ja, ja, dat uh, sporadisch gebeurt dat nog wel. Waar ja, ben je ja. het laatst geweest? Het laatst... Um... Waar was ik het laatst? Oh, ik ben in Bussum, heb ik uh, nou, gezien. He? Ja, in de spot, in Bussum. Uh, nou ja, een aanstaande zaterdag ben ik in Venlo. Als... Le lekker Venlo. Wat ga je daar doen? Soulshow. Ja, maar wat live. ga je dan? Oh, live. Dat live. Is, dus het, er staan verwachtingsvol uh, mensen te kijken. Ja, ja nou, het, is, het is in, in de open lucht ook. Het is een tent. Uh, en het is daar een driedaags evenement waar heel veel lekkere hapjes allemaal gegeten worden. Nou, die Limburgers die kunnen dat wel. Maar daar was uh, in één keer de belangstelling voor de Soulshow. Dus uh, nou ja, aangezien ik te boeken ben, uh, is dat uh, gebeurd. Ja. Dus ik ga op zaterdagavond daar, vanaf half elf, uh, ga ik los. En weet je dan nou, al uh, het programmaatje uh, wat je daar dan hebt? Nee, dat weet ik nooit. Nee? Ik heb, nee, ik heb uh, mijn social platen bij me, mijn jingles. Allemaal uit, in de laptop natuurlijk, nee, nee, Nee, nee, nee, daar, daar werk ik niet mee. Nee. nee? Nee, nee, dat doe ik niet. Daar ben ik op tegen. Hoe kom je? Met een met een uh, CDs. cd? Cd's, Ja. Nee, ik vind dat geen gezicht, een DJ die achter een laptop staat. En, uh, nee, dat, vind, nee? Ik, dat nee, vind ik niet kunnen. Nee. Er, moet wel, er moet wel wat gebeuren. Het is de nieuwe tijd. Ja, maar ik ben geen harddisk jockey. Nee, nee. Begrijp je? Ja. Ik ben een dj, maar geen -DJ. Nee, oké. Okay. Dus uh, ja, nee, ik vind dat... Uh, ik, ik heb het allemaal thuis natuurlijk, maar ik neem dat niet mee. Ik ga, heb ik, ga heb ik je de platen ook nog wel? Ja, ik heb nog een, denk een 1500 platen staan nog thuis. En ik heb nog zo'n 5000 cd's ook staan. Hmm. En dan natuurlijk een hele collectie die in de computer staat tegenwoordig. Zeg, en weten ze in Radioland uh, jou nog te vinden als het om nieuwe dingen gaat? Uh, ja, dat, uh, dat weten ze, ja. Voor de draad uh, ermee? Nee. <laughs> Waarom niet? Nou, nee, er is, er is, er is sprake van... Uh, ik ben weer benaderd, dus dat is altijd leuk. En zeker als je 66 bent, zoals ik. Uh, ik kan dat uh, hier wel vertellen. Dan ben je daar trots op als dat gebeurt. Dus, maar moet je, waar moet ik dan aan denken? Want dit klinkt nog wel heel erg uh, van... Uh... Gewoon een radioprogramma. Een, radio, een ja. publieke omroep, commercieel? Waar ja, dan, dat, ja, dat kan ik niet zeggen. Ja, dan ga ik dus vissen is, natuurlijk. Ja, ja, dat mag. Maar, uh, nee, maar, dat, maar wel sol. Uh, nou, muziek. Muziekprogramma. Ja. <laughs> ja, maar echt ja, niet, jij, Christiani. Dat wil jij niet. Nee, maar dit, dit, zijn, dit zijn besprekingen die er zijn. Kijk, ik heb het erg naar mijn zin bij. Verder, je bent 66. Ja. Gooi alle remmen los. Vertel wat ja, je doet. Nee, dat zou Pak niet netjes nee, zijn. Nee, dat nee, nee vind ik niet. Nee. Goh, wat leuk. Maar weet je, het is wel mooi als je 66 bent. Ja. En gewoon weer gevraagd wordt. Nou, dat wou ik niet nou, zeggen. Voor <laughs> Monique Knol zit naast je. Ken je Monique? Ja, Dat is onze wielmeister. Goud, welkom. Monique, ben jij een fan van muziek überhaupt? Van radio luisteren? Uh, nou, als ik in de oude zit, dan, uh, dan kijk ik, luister ik altijd de radio. Maar ja. thuis eigenlijk nooit. No. Wij wonen zo mooi afgelegen. Het is zo mooi rustig. Je bent gewoon lekker buiten. Oh. Ja, ik ben lekker buiten. Ja, Maar je kent wel Mr. Sol Show, Ferry Maat. Hè, ja, natuurlijk. Ja, oh, gelukkig. Ja, natuurlijk. Ja, ja, wij, wij moeten zo meteen praten over Monique's glansrijke carrière en wat, ja. ze, wat ze vandaag de dag doet. Kun je wel ja. een tipje van de sluier oplichten wat je, wat je op heden doet, Monique? Want we kennen je van het wielrennen natuurlijk. Ja, ik heb een andere sport, paardrijden. Echt waar? Ja. Helemaal ontwikkeld zelfs? Ja, ik heb vroeger wel een pony gehad, maar op een gegeven moment ging ik in wezen bewonen, in de natuur. En toen dacht ik, ah, oh, mooie weilanden, stallen bouwen. Dus ik heb Friese paarden. Een oude paarden van muziek, denk jij? Uh, nou, van Ankie uh, van Gunst van ja, Maar ik, ja, dat is een andere Ik ander heb een part. hengst en daar doe ik de een kuur op muziek. En dan heb je ook de klassieke muziek vind ik dan heel mooi. Ja. Oh ja, dan groeit hij helemaal. Dat vindt hij geweldig. Leuk om te horen, Ferry. Ja, een nieuwe doelgroep. Ja, ja, ja, ja. Je kan in de paardenkamp in Soest ook nog terecht. Ja, nee, waar de nee. oude paarden staan. Ik zag net oh. dat wij zelfs een hele paardenthema zender ja. op de kabel hebben gekregen ja. van meneer Ziggo. Dus uh, zal dus eens kijken. Zeg ik, dank je wel, Ferry, uh, voor je komst. Nou, veel plezier nog het volgende uur. Uh, ja, met uh, Monique Nol gaan we uitgebreid over je carrière praten... en inderdaad nog meer over je huidige werkzaamheden horen. Eerst even langs het NOS Journal.